Herman Vriend met het NOS Journaal. Het CBR heeft het een alcoholslotprogramma opgelegd. 530 van hen hebben inmiddels daadwerkelijk een alcoholslot in de auto gekregen. De rest heeft nog een rijverbod, moet nog een verplichte cursus volgen... of wacht nog op een uitspraak van de rechter. Het alcoholslot was oorspronkelijk bedoeld voor hardnekkige drinkers... maar nu blijkt dat veel mensen die voor het eerst worden betrapt... direct een alcoholslot krijgen. Het inbouwen van het plaatsapparaat en de cursus kostte een veroordeelde automobilist 4000 euro. Het apparaat blijft minstens twee jaar in zijn auto. In Sittard is vannacht een 23-jarig man overleden na een mishandeling. Rond drie uur werd de man uit Münster geleen in het centrum van Sittard. Op straat mishandeld, waarna hij zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is hij overleden. Er zijn twee verdachten aangehouden, twee mannen van 22 en 25 uit Sittard. Het is niet bekend of ze het slachtoffer kenden en of ze ruzie met hem hadden. Netbeheerder Steedin Stedin heeft een systeem ontwikkeld waardoor de meeste stroomstoringen voortaan binnen een minuut kunnen worden opgelost Het zelfherstellende netwerk wordt maandag in Rotterdam in gebruik genomen Nu is het nog zo dat monteurs bij een storing op zoek moeten naar de precieze plaats waar de bekabeling kapot is Waarna de stroom kan worden omgeschakeld en dat kost meestal een paar uur de Australische kustwacht vreest dat ruim 90 bootvluchtelingen die nog worden vermist bij Christmas Island zijn verdronken. Vanmorgen vroeg is een laatste reddingspoging begonnen, maar dat heeft nog niets opgeleverd. De boot van de vluchtelingen kapseisde donderdag in slecht weer. Er waren vooral asielzoekers uit Afghanistan en Sri Lanka aan boord. Er zijn 109 opvarenden gered, zeker drie mensen zijn omgekomen. Het weer, stapelwolken, vooral langs de kust, ook zon en vanmiddag in het binnenland wat lichte buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen is het ook bewolkte regenachtig. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen 5 kilometer door werkzaamheden. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alphen 3 kilometer. Tot zover de verkeers. <totstuk>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 En Ton Hendrik staat achter de tap en die schenkt met grote handen grote koppen koffie. En dat is hele lekkere koffie eh, door Floris Faber. Bedankt, Floris, dat je dat steeds doet. En de, de voorbereiding en de redactie. Oh, er zijn een heleboel mensen bij betrokken, ja. want we praten dan over Yvonne Roosendaal en Allianzen die verantwoordelijk zijn voor de redactie. Techniek, Pascal van der Beek. En naast mij zit mijn medepresentator, Don de Grebber. En eh, degene die u tot nu toe heeft gehoord was Pieter Juistra. Ja. Pieter.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 Een bijna avondvullend programma over Zandvoort. Goed, hè? Over de familie Miesenbeek. Ja, ja. Geweldig. Ik denk, nou, dan moet ik voor een Griekenland reizen om Zandvoort weer te zien. Je had ook hier kunnen blijven. dan had je, je kunnen kan... meehelpen. Had ik, had ik kunnen meehelpen. Ja, ja. Ja, nu zat ik met een uh, oezo uh, in mijn stoel te kijken. Ja, ik ben jaloers op. <laughs> ja. Maar, maar, goed, maar het was leuk. Dat, het was echt leuk. Welkom Home te... hebben we weer achter de rug. En ja. we hebben nu een heel interessant programma deze ochtend. Dus lieve luisteraars, blijf aan de lijn, want... Het wordt belangrijk. Wij gaan zometeen als eerste praten en er zit al tegenover ons met Henk Luske. Hij is wijkagent van Centrum, zogezegd hè. Ja, het centrum. En we gaan praten over het voorkomen van tasjesdiefstallen. Ja, want er wordt af en toe toch flink gejat hier. En wat moet je doen en wat kan je niet doen en hoe, en hoe kan, kan je het voorkomen. voorkomen ja. Dus daar gaan we met Henk over praten. Daarnaast... Uh, uh, aan de bar dan, zit al uh, klaar. Douglas de Wolf en uh, Jan Draaier om te praten over uh, de demonstratiedag en de werving voor nieuwe vrijwilligers voor de brandweer. Ja, en... Uh,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 nou, ja, ik ben er vaak geweest om eens te snuffelen. Jouw huis staat Leuk. vol met de kringloop. Ja, geweldig. Maar. maar het gaat er ook weer naartoe. Dan, we het, dan het tweede uur. Dan gaan we praten met Cor Draaier, lid van uh, GBZ. Over de wet Hof, houdbare overheidsfinanciën. Een uh, moeilijk woord, maar hij heeft de vraag over gesteld aan de college van BMW. En we zijn benieuwd ja. waarom hij die vraag heeft gesteld ja. en wat eruit komt. Ja.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 Corps perdu, Le corps perdu, j'ai couru, couru, assoiffé, obstiné, peur. vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, si d'avant, je m'en accuse à présent, mes amis. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Ah oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Où l'argent, c'est dommage et peut nos nos jour. Pour être fier, fier, fier, je suis fier, fier. Entre nous, entre nous, je, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il dit Amen. Je donnerai. Ce que j'ai Pas tout à fait Pour retrouver Je l'aime Mes amis Mes amours Mes emmerdes Mes relations Ah mes relations Sont Vraiment Au placé Très au placé Influents Très, très influents influent, Me donnant Très me, donnant, me donnant, Des gens bien Très très bien Ils sont sérieux Trop sérieux Mais près de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 Uh, zal het kunnen toenemen. Ja. Maar op dit moment hebben we nog niet echt uh, uh, veel mensen binnen die aangifte komen doen. Maar het gebeurt dagelijks. Om het zo te zeggen? Nee, ook niet. niet goed nee, wekelijks? Nee, nee. Nou ja, zo ze heel af en toe komt dat eens een keertje voor en, je. en doet iedereen wel aangifte, denk je? Nou ja, dat is het probleem. Een hoop mensen doen waarschijnlijk geen aangifte. omdat ze Of dat er te weinig wordt gestolen. Of dat ze denken, nou ja, er gebeurt toch niets mee. En, en dat is jammer op zich, want aangifte is voor jullie van belang. Dat is onze graadmeter om, om actie te kunnen ondernemen. Kijk, als wij niets horen, dan gebeurt er ook niks vanuit onze kant. Nee. En ja, het, is, het is gewoon heel belangrijk. Dus in ieder geval een oproep aan alle luisteraars...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 Maar straks gaan alle gevonden en verloren voorwerpen gaan naar de gemeente. Henk, zijn dat die dingen die dan na verloop van tijd geveild of verkocht worden? Ja, okay. ja De domein doet eens in dezelfde tijd een veiling. Hmm. En, uh, ik ga ervan uit dat alleen waardevolle spullen geveild worden. Oude tas zal niet zoveel waard zijn. Nee, nee. En vaak zijn die tasjes dan geplunderd. Hè. Er zitten nog maar een, een paar dingen in, pasjes en dat soort dingen zijn er natuurlijk uit. Ja, portemonnees worden er, er, eruit gehaald en die worden vaak ook weggegooid, want dat is weer heel luidbaar natuurlijk ja, ja. na de, de, de slachtoffer. Hoe kan je nu voorkomen dat je tasje wordt gestolen? Ik zie af en toe mensen in de supermarkt met een tas wijd open in de boodschappen staan staan. Ik denk van nou, dit is vraag om moeilijkheden.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 En dan komt de medewerker van achteren, en, uh, ja, ik noem ze maar medewerker, het is een mededader natuurlijk. En die uh, hebben dan uh, hele scherpe mesjes, uh, snij je tas open, haal het er zo uit. En ja, vaak zijn tas, laten mensen uit het ook tassen open. En, ja. uh, dat is gewoon uh, ritsdicht dus. Ja, ritsen dicht, uh, de, dicht. Ritsen. de portemonnee eigenlijk uh, in een binnenzak van de, de, de tas, die je ook weer dicht kan ritsen, ja. dat is eigenlijk nog het beste. Ja. Ja. En, en het de... allerbeste is portemonnee niet in een tas, want die hoort daar eigenlijk niet thuis. Nee, een binnenzak van een jas is natuurlijk wat te... die afsluitbaar is. Dat is ja. het veiligste. Ja. Ja. Ja. Ja, ik, ik stel me zo voor, die, die, zo'n tasjesroof, dat het meer buiten zal zijn. Uh, stel je voor, ik loop in de HEMA, dan zal een... ...tasjes die niet zo snel mijn tasje pakken, want hij komt moeilijk weg daar is. Is dat een, een, een terecht idee of uh, gebeurt dat overal, denk je? Dat gebeurt overal, uh, want het gaat op hele slinkse wijze. Je hebt het vaak niet in de gaten. Uh, er is iemand die voor je staat bij de kassa, die gaat... Uh, die... ...van tevoren bij je al geobserveerd vaak. Ja, ja. Ze weten dat je een gepint hebt of, wat, of iets dergelijks, dat je geld bij hebt. Dan gaat er geen, iemand gaat voor je staan in de kast. Daar. En die gaat dan uh, een maken. Uh, of, of, of laat iets vallen of zoiets. En dan ben jij heel behulpzaam, zoals wij mensen allemaal gelukkig nog zijn. Ja. En dan uh, vervolgens staat iemand achter je. Die gaat jouw spullen toe-eigenen. Ja. De aandacht is afgeleid. Ja. En, ja.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 Die moet dat dan ook tegen die persoon zeggen. Je bent aangehouden. En dan moet hij meteen... Dat moet je zeggen. Dat moet je zeggen. Ja. Ja. Dan weet hij dat hij aangehouden is. Uh, je moet dan de politie bellen. Ik weet niet hoe dat in het Duits of Pools <laughs> of wat dan ook gaat. Nou ja, goed, zeg dat, dat is achteraf. Eh, als je het gewoon in Nederland zegt, dan heb je het in ieder geval gezegd. Hè. Nee. We zijn hier in Nederland. Dus, okay, je bent aangehouden. <laughs> ja. En dan? Uh, die knevelen? Nou ja, dat zou ik niet meteen doen. Uh, sommige mensen zijn, uit. zijn onder de indruk en die blijven dan gewoon eigenlijk wel staan en wachten. Tot, en dat gebeurt gewoon tot de politie komt. Uh, mag gaat iemand weglopen, dan mag je hem Pakken. vasthouden. Dus, uh, en hoe? Ja, uh, waar het makkelijkst is aan zijn hand, schouder. Uh. Oké, okay, ik weet wel een plek. <laughs> dat dacht ik al. <laughs> Als dezegene zich uh, gaat verzetten.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 Duitsers hebben dat uh, ja. mogelijk wel bij hun, maar als je dat gebruikt in Nederland, ben je strafbaar. Ja, ja. ja want je, je zit af en toe je af te vragen, mag ik ingrijpen of mag ik niet ingrijpen? Ja, ja je mag altijd ingrijpen. Dus ja, maar je... als je vervolgens zelf een proces bank krijgt en de gevangenis ingaat? Nou, gelukkig is dat er nog steeds niet zo in Nederland. Uh, maar je moet je wel uh, uh, te tegen bewust van zijn dat als je excessief geweld gebruikt, dus te veel geweld, uh, meer als nodig is, dat je dan wel strafbaar bent. Wie bepaalt dat? Dat bepaalt gelukkig de rechter oh. wij niet, niet de politie, niet de politie. Nee, wij, uh, wij, zijn, uh, wij noteren En we leggen vast wat er gebeurd is In verbalen En uh, de officier gaat daar uh, een mening over geven Of hij de zaak gaat vervolgen of niet En uiteindelijk besluit de rechter Of er, uh, of er iemand verwoordeld wordt Of vrijgesproken Ja, geweldig, Ja, ja, ja. Nou, ik zat eigenlijk een klein zijpaadje Wij zijn Zandvoort Specifiek het strand, Henk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 Het zou iets zijn voor de beheerders van de, de, de verzorgingshuizen in Zandvoet om een stapel van die stickers te halen. Ja. En bij alle bewoners dat op de voordeur te plakken. Ja, zonder meer. Uh, en we, kijk, uh, we kunnen dat ook uit gaan delen. Uh, maar uh, ik denk als mensen het ophalen dat ze er bewust van zijn. Precies. Krijgen ze ook nog even een korte uitleg aan de balie. Want de dames aan de balie weten ook wel hoe het werkt. Ja. En dat Goeie werkt tip. Wel, hè? Ja. Zeker. Hè? Wat ik ook even wil aangeven is uh, dat mensen het vaak vergeten dat ze bij pinautomaten uh, ja. Een houden. Ja, maar uh, als je gaat pinnen dan uh, weten de mensen dat je geld bij je hebt. En ze gaan uh, achter je staan, ze, ze kijken vaak je pincode mee en vervolgens wordt je gerold van je portemonnee. Heel veel oudere mensen hebben ook nog pincodes uh, die, ja, die kunnen ze dan niet onthouden of vinden het lastig. Daar netjes, heb ik ook last van. Netjes op een briefje, yeah. bij dezelfde, in dezelfde portemonnee vaak nog en dan maak je het wel heel erg makkelijk. Yeah. Ja. En, uh, dus wij, kijk om je heen als mee. je gaat pinnen. Ja, ja, en vertrouw het niet. Breek gewoon af en ga gewoon weg. En uh, ga tien minuten later terug. Dat gebeurt regelmatig. Ja, ja we kennen in z'n grote voorbeelden van ja, mensen tips. die beroofd zijn naar pinnen. Wat heb je ja. nog meer voor tip, uh, Henk? Ja, je moet altijd alert op je, zijn op je omgeving. Wat ik al gezegd heb, ze werken met meerdere personen. Dus dat moet opvallen. Uh, draag je altijd potten mee dicht bij je lichaam. Uh, ga je in hele drukke evenementen, uh, doe het in een hotspot mee, onder je kleding of in een binnenzak, uh, gebruik stevige tasjes die niet gemakkelijk opengesneden kunnen worden en draag ze met de sluiting naar het lichaam toe, ja. dat is ook heel belangrijk, want de sluiting is vaak ook heel makkelijk open te maken ja. en het, het gaat heel gewikst. Logisch he eigenlijk. Ja, ja. Ze hebben verschillende manieren en technieken, de, de, ze hebben de sandwich techniek, de, de, eentje stopplotseling en je botst tegen, de, tegen, tegen iemand op en de ander die, die botst plongen weer tegen jou op. En voor je het weet ben je je spullen kwijt, dat halen ze er heel snel uit. Afleiden natuurlijk, ja, dat gebeurt ook op verschillende manieren.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 niet. Denken dat iedereen nou slecht is, want dat is gelukkig niet het geval. Nee, maar voorkomen is maar, altijd beter. Ja, het gebeurt helaas. En dat is... Uh, ja, voor de rest... Uh, uh, in, in, zorg dat je niet te veel uh, geld in je portemonnee hebt. Gebeurt het dan toch? Uh, neem gewoon, als je weet, ik ga daarheen. Neem, pas geld mee. Of in ieder geval dat je denkt, van daar heb ik net genoeg aan. Kijk, een puntpost kan je meteen blokkeren. Ja. ja maar geld ben je kwijt. Ja. ja. Zorg dat je uh, ook geen adressen uh, strookjes of iets, delen, iets, iets wat herleidbaar is naar je adres. Wat je bij je hebt. Want, uh, als je in een vroeg stadium uh, jouw rollen. en je bent uh, daar niet van bewust. Dus voor je het weet, uh, uh, zit, vaak zitten ook sleutels in tassen. ja. halen ze ook de sleutels er nog eens een keer uit. Ja. weten ze waar je woont. nou ja. 1-1 is 2 natuurlijk. ja, dat ja, is waar. Goeie tips, uh, Henk. Heb je nog een uh, tip? Ja, jeetje, dat is. Uh, uh, ja, let gewoon goed op je spullen.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 Ted, don't- Het gebeurt al time. Wat do you see when you turn up the light? I can tell you, but it's so. feels like mad. Don't know I'm on We hebben twee nieuwe vrienden tegenover Ja, en, en dat zijn echt vrienden, want ik heb het al bij de aankondiging gezegd: ik ben een geboren Pyromaan. Als er een fik is, dan sta ik altijd vooraan. En. Ik heb nog grote ruzie met de heren van de brandweer. Want die zeggen: Wilt u even aan de kant gaan? Dan zeg ik: Nee, want ik stond hier het eerste. Oh, op, ja, daar dat? ben ik. Ja, okay, ja, ja. Ja. ik. Het is altijd genieten, maar de narigheid is groot. Uw, ja, ik die heb brandweermensen verpest al. Ja, en vooral in Aarde houdt zo'n rieten dak. Dat is zo mooi. Hè. Daarom zou ik ook zo graag bij de brandweer willen. Maar ik ben te oud, denk ik. Ik vrees van wel, ja. Wat, ja, tegenover mij, me, lieve mensen, anders weten niet wie er zitten. Daar zit Jan Draaier, Jan Draaier is bevelvoerder. En uh, daar zit verder uh, Douglas de Wolf, brandmeester. Nee, brandwacht. Brandwacht. Brandwacht. brandwacht. En uh, dat zijn de heren die er alles van af weten. Uh, waarom mag ik niet bij de brandweer? Is er zo streng die leeftijd?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 Het is niet alleen brandplussen. Het, nee, het nee, is nee, nee, veel nee. omvattender. Het is natuurlijk het, het, het, het, het stereotype verhaal. Hè. De brandman is pirolog, ik heb het vanochtend al eerder gehoord. Ja, ja, ja, ja. Maar het, als je uh, de kranten erop naslaat, met name zandvoort, het brandt het niet zo gek veel in zandvoort. Uh, maar het, het, het houdt meer in dan alleen brandplussen. Het is hulp verlenen. Ja, storm. storm. Stormschade beperken uh, bij ongelukken. Uh, nou ja, het, het, ook het, het pushen in de boom, hè. Dat, die, dat doen we nog steeds.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 Voor kosten die jullie maken. Je bent weliswaar vrijwilliger. Je maar... bent vrijwilliger. Alleen uh, de uren dat je opgepikt bent krijg je een, een leuke vergoeding voor. Krijg een kostenvergoeding. Krijg je een kostenvergoeding voor. Uh, op de avonden dat je komt oefenen, krijg je een oefenvergoeding. En okay. tijdens de uitdrukken krijg je een, een uitdrukvergoeding. Die vergoedingen zijn verschillend. Okay. Dus je verdient er ook nog wel wat leuks aan uh, okay. per maand. Ja, ja, wel belastingplichtig. Ja, dat wel. Ja. Jammer. Hè? Ja. <laughs>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 Wat het ook veel leuker maakt dan twintig uh, dan jaar geleden, vind ik persoonlijk. Ja. Um, en daar krijg je dus een leuke voeding voor. Ja. En dat zijn uh, twee dingen die, die mensen wel in de achterhoofd moeten houden. Maar, maar Jan, ik, ik krijg even terug naar een, ja. 10, 20 jaar geleden. Ja. Toen was het met de vrijwilligers uh, erg goed gesteld met het brandweer. Ja. Want toen hadden we ook het circuit erbij. Ja. En dan had je wel de eerste rang uh, bij een Grand Prix dat je voor op de baan stond als ja. brandweer. Ja. Dat is niet meer. Tijd tijdje niet op het circuit geweest, denk ik. Nee, dat bedoel ik. We staan er nog steeds namelijk. Nog, nou, kijk, dat ja. is natuurlijk ja. een aanmoediging ja. Ja. voor de vrijwilligers. Ja, Vroeger kroop je onder het krikeldraad door om ja. de graad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 Ja. Dus dat is helemaal een aanmoediging om dit te worden van de brandvuur. dat is zeker een aanmoediging. En het is natuurlijk een, een, een verbreding van je, van je kennis. Hè. Want je, je komt als, als, als, als uh, burger, meld gaan, aan. Hè. Want volgende week geven we dan de demonstratie. We proberen dan een tipje van de sluier op te liggen wat dat dan precies inhoudt. Uh, er zal daar een wrak te komen te staan. We geven demonstraties hoe je dan een wrak kapot maakt. Uiteindelijk om iemand eruit te halen. Hè. We simuleren dat een beetje. Ja, waar gaat het plaatsvinden? Uh, Razwijsplein, vlak ja, voor ja, ja. Ja, ja, ja. het uh, gemeentehuis.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 veel vrijwilligers, want je zit ook overdag met, met de planningen. Kijk, s'avonds kan je wel vrijwilligers krijgen en in het weekend ook, maar ook door de week overdag heb je mensen nodig. Ja, door de week overdag uh, zit er een dagdienstploeg. Uh, dat zijn jongens die uh, beroep zijn, maar daarnaast dus ook nog een koude taak hebben. Die uh, bereiden oefeningen voor, uh, technisch gedeelte, uh, preventief zit er een gedeelte voor. Dus Dat, uh, dat zijn de jongens die overdag zitten, van uh, half acht s morgens tot uh, vijf uur s middags. En dan, uh, daarna nemen de vrijwilligers het over, dus wij, uh, wij doen het daarna en in de weekenden. En het is genieten, maar het is ook genieten. onderhoud van het materieel en dergelijke. Ja, ja. En in januari, februari over naar de nieuwe kazerne? Ja, dat is wel de bedoeling. Dat betekent een hoop werk voor jullie, inrichten.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 Uh, de leeftijdsgrens is momenteel uh, losgelaten. Slang yes, je, slang yes. je, slang je, slang je nou ja, tot op een zekere hoogte, natuurlijk. Kijk, dankjewel. Ja, ja, nee, maar meneer Jouws, u valt buiten onze doelgroep. Oh, okay. uh, maar het is een uh, uh, goede gezondheid. Je moet, je moet fit zijn. Uh, je wordt er ook op getest. Um, en daarnaast is het natuurlijk zo, als je aanmeldt als vrijwilliger, je, er wordt wel iets van je verlangd. Hè. Het, je moet cursussen volgen. Het, het, het wordt wel eens, het wordt wel eens uh, uh, gekscherend geroemd, uh, genoemd zo: van ja, je meldt je vrijwillig aan, maar daarna alleen maar verplichtingen. Is wel een beetje waar. Ja. Uh, aan de andere kant, je krijgt er heel veel voor terug, want ik bedoel, niets is mooier om, om uh, mensen uit je eigen dorp te helpen wanneer de nadigheid uh, aan de gang is. Hè. Want uh, we worden wel pyrologen genoemd, maar er gaat een behoorlijke studie aan vooraf voordat je zeg maar, de brand mag gaan blussen. En, um, uh, en het, is, het is natuurlijk wel vreemd dat je komt ergens te plaatsen, het brandt, mensen lopen het huis uit en wij lopen dan weer naar binnen. Ja. Eh, dus het is nog wel een, een contrast uh, die daar plaatsvindt. Hopelijk ja, met perslucht. Met, met, adembescherming. met adembescherming, met de nodige bescherming. en, en uh, Wij zijn dan ook geen pirologen, ik zie het meer als, als uh, we zijn geen pierenmanen.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 Uh, het zijn uh, alle twee officiële rijksdiploma's, dus je mag, uh, op dat moment mag je dus overal in de brand... Ben je inzetbaar, ja.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 Ik uh, roep iedereen op in Zandvoort om uh, komende zaterdag, volgende ja, ja. week, naar de Raad van Spijt te gaan. Ben je er zelf ook, Jan? Ik ben er zelf ook. Dus jij kan ook voorlichting geven? Zal ik zeker doen. Doekel staat er ook. Hij ja, kan ook er... voorlichting geven. Zandvoorters, ga er naartoe. Staat de ladderwagen er ook trouwens? Uh, nee, die staat daar niet. Is die weg? Nee, nee, nee, nee die staat keurig niet. Nee, dat gaat niet nee. gebeuren, dus okay. toch? Nee nee nee, nee, nee, nee. Die houden nee, we, nou, we vast hier, hoor. Nou ja, het gaat over de werving en wij lopen gewoon het risico dat als die ladderwagen daar staat...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 want 20 jaar terug. Komen kijken, hoor. Ik, ik, ben, ik ben een jullie sponsor, ik ben alles. Dat, uh, en en uh, het enige wat ik jammer vind, dat is dat we die sirene niet meer horen en die brandweerwagen nee. van de kleine krocht zien vertrekken. Want ja. daar stonden wij toch altijd ja. als eerste. Ja, maar mijn slaapkamer, ik woon in de halter, was terecht tegenover de sirene. Ik heb ja. een keertje s'nachts rechtop in bed gezeten. Hoor. Uh, dan hebben ze nu dat geheime systeem, dat je niet weet of hoort waar ze naartoe gaan, waardeloos. is niet helemaal waar hoor. Ik, uh, P2000 of ze is het niet. U zit niet zo op internet eh, Nee, dat vind ik wel. Er is een speciale site en dan kunt u de meldingen zien. Hey, heel oh, erg bedankt okay. voor jullie komst. je wel. Mensen komen uh, aanstaande zaterdag. Heel Ondaat. erg bedankt. Uh, Jongens, veel succes volgende week. plezier. Wij gaan door met uh, Rod Stewart, Waltzing Matilda. Blocks from you to go waltzing, Matilda. Waltzing, Matilda. You go waltzing, Matilda, with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired soldiers here. No one speaks English and everything's broken and my strength is so Door, uh, ik, vind het, ik vind het van die heerlijke muziek. Hè. Ja, dus, uh, Rod Stewart is sowieso hele ja. fijn. fijne muziek. Dit uh, hebben we gehad. We hebben de brand gehad. Maar nu gaan we naar een kring, kringloopwinkel. Het Pakhuis. Ja. In, uh, in de beroemde corodex. Ja. Ja. En tegenover ons zit uh, Hans Botman. En die heeft een uh, jonge kracht meegenomen, Tim Wesseling. Wesseling Logis ja. Logistiek manager. Hè? Ja, logistiek directeur op zijn Hij ziet er ja. een beetje jong uit, ervoor, Maar, maar loopt... goed, uh, hij hoeft alleen de, de weg te weten, zo'n voor. Hans, een kringloopwinkel. Ja, een kringloopwinkel. Hoe kom je ja. daarop? Ja, hoe kom je erop? Ja, eigenlijk is mijn partner, Annette Bogert, is daarmee begonnen op de Kennemerweg. Eigenlijk kleinschalig, dat was in de oude tsb oh, dat we ja, kennen we. Ja, ja Dat heeft ze een tijdje gedaan en er uh, nou, werd eigenlijk uh, steeds leuker en er kwamen steeds meer spullen. Uh, maar we moesten daar van de gemeente weg, uit, uit de voormalige tsb contine. En toen liepen we eigenlijk tegen de koordenex aan. Daar waren wat holle vrij dus daar zijn we toen uh, begonnen.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 Ja Hans, ik zag, ik zag, het viel mij op, ik ben even ja? weg geweest met vakantie, dat ineens er buiten niks meer staat. Nou, het is zo dat we drie dagen per week open zijn, hè? donderdag, vrijdag en zaterdag. En dan wordt zaterdag alles weggehaald, dus er staat er eigenlijk helemaal niets meer buiten. Nee, okay. En dan dat wordt donderdag weer naar buiten gehaald.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 Uh, nogmaals, dus dat is het Pakhuis. Pakhuis, ja. Uh, dat ligt aan de Noorderduinweg 48. Klopt. Ja. De hoofdingang van de corodex. Ja. Dus, dus uh, oude slagbomen door. Een, nou, er staat er nu een hek, maar die, die staat en. meestal open. Dus, uh, ja. Ja. En jullie zijn op donderdag, vrijdag, zaterdag van 10 tot 5 uur geopend. Ja, dat klopt, dat is een bus. Ja. Kunnen ze ook nog bellen? Er kan gebeld worden. Ik kan het nummer even noemen, maar... Uh, zeg het eens. Uh, 693. 409. Heb ik het goed gegroteerd? Goed, goed aan mijn hoofd geleerd, hè? Ja, jij ah, hebt ja, het inderdaad. Je En dan krijg je Arnett aan de lijn. Dat is mijn partner, die is dus eigenlijk begonnen met de winkel. Ja. En, uh, nou ja, dan kan er een afspraak gemaakt worden om spullen op te halen. Of, uh... Ik ga het nog een keer noemen: 06 53 69 34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 Nee, ik, ik durf het toch echt niet. Ik heb een ding met vier wielen nodig, hoor. Ja. En de vader van Tim is uh, nog niet zo lang geleden een bedrijf begonnen in Zandvoort voor de verhuur van Segways. Die zitten nu in de Haldenstraat en ze gaan, Tim, naar de... de... Ze gaan naar Centerparks. Centerparks, ja. Dat is leuk is wel leuk. En dan Dus je... dan zie je een heleboel van die Segways ook. Nou, goed. soms zie je ze al door de dorp rijden, dat is wel leuk, ja. Ik ja. vind het knap. Ik heb er grote respect ja, voor. Ja, heel jou. leuk. Hoe ja. hard gaan ze, Tim? Ze, ze, de apparaten kunnen 20 km per uur. Wauw. Maar... Moet je dan de helm op? Ja. Als je ze verhuurt of je maakt een tour met, het, uh, met een nieuw bedrijf, dan uh, is verplicht, hè, verplicht ik een helm, een helm ja. op. Ja, ja. Ben je wel eens gevallen met dat ding? Ik ben vaak gevallen. <lacht> ja. Ja, Kijk, dan ja, nou, duurt nou, je wel helemaal niet meer op. Is het, je zei dat het niet gevaarlijk was, maar het is wel gevaarlijk. Nee, je kan er heel moeilijk mee vallen.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 het is niet zo dat er de vuile onderbroeken hangen of zo tussen... Nee, nee maar ja, ik bedoel, een, een spijkerbroek aan heel... Ja, maar tuurlijk. Ja, maar ja, als er gaat in zitten, is het ook weer helemaal ja. durren. Oh, dan zijn ze, ja. duur, hè. <laughs> zijn ze extra duur. Zijn ze extra duur? Zijn ze zomaar uh, 4 euro? Nee, dat klopt. Ja, ja. Ja. Ja. Meubels, dat neemt veel ruimte in beslag. Ja, neemt veel, veel ruimte in beslag, dat klopt. Nou ja, goed, wij proberen uh, de ruimte zo goed mogelijk te benutten. Maar,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 Zeg maar daar nog niet echt ontwikkeld het wordt. Zeker niet in deze tijd. Je ziet het. Er zijn weinig projectontwikkelaars die zich daar een honda willen branden.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 Ik heb er vroeger ook wel eens gespeeld. En, uh, Ik uh, ja, ook, ja, ja. Dus iedereen weet wel wat, wat daar even in de grond gegaan is. Ja. Hans uh, Bomman, we komen tegen het uh, einde aan. Ja. Ik ga nog een keer het adres herhalen. Noorderduinweg 48, ja. ingang Korrelix. Ja, ingang van Noord. Uh, Telefoon 06 536 93409. Van donderdag, vrijdag, zaterdag. Geopend van 10 tot 5 uur. Ja. En uh, wilt u dat het wordt opgehaald...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 Dankjewel. Goed, graag gedaan. Uh, We gaan uh, naar uh, het laatste muziekje voor We het nieuws. We gaan naar het laatste muziekje voor het nieuws en de boodschappen. En wat is dat laatste muziekje? En het laatste muziekje is Alan Parsons, Sooner or Later. Ja, dat heb ik